Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Politici zijn geschrokken van een bedreigingsfilmpje over Geert Wilders. Op een video is te zien dat een man een pistool leegschiet op een foto van de PVV-leider. Minister Kaag en Kamerleden van de VVD en CDA vinden dat schandalig... Wilders heeft nog nooit zo'n bedreiging gekregen, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Wilders wordt vaker bedreigd natuurlijk, maar dit gaat echt wel verder. Het wordt steeds gekker met de bedreigingen, zegt Wilders ook in een korte reactie aan de NOS. En ik hoop dat het OM nu eindelijk eens in actie komt tegen bedreigers, zegt Wilders erbij. Meer dan de helft van de jongeren heeft de moeite om hulp te vragen in deze coronatijd. Ze durven bijvoorbeeld niet naar een psycholoog of coach te stappen als ze in de put zitten, zegt het Rode Kruis. Die organisatie heeft daarom nog wel wat tips. Naast het blijven praten over je gevoel is het ook belangrijk om een goede structuur te hebben in je dag, gezond blijven eten, te blijven bewegen en manieren te vinden om ondanks de lockdown goed contact te houden met anderen. De A27 bij Breda is vannacht urenlang dicht geweest door Boerenkool op de weg. Een vrachtwagen was de groente verloren en daardoor lag het asfalt bezaaid met groene bladeren en stengels. De boel is inmiddels weer opgeruimd. En K-popgroep BTS heeft weer een prijs gepakt. Ze waren gisteravond de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Koreaanse popgroep ging naar huis met vier awards. Waaronder beste song voor het nummer Dynamite. Lady Gaga werd uitgeroepen tot beste artiest. En DJ Kellet won de prijs voor beste video. Vanwege corona was er natuurlijk geen show in een propvolle zaal. Wel werd er opgetreden door onder meer Alicia Kies en David Guetta. Zonder live publiek, dat dan wel weer wel. Het weer nog, we krijgen regelmatig de zon te zien. Het waait niet hard en het wordt 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden op dit moment geen treinen door een aanrijding. Verder rijden er geen intercities tussen Schiphol en Hilversum... en tussen Schiphol en Almere als gevolg van een seinstoring. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, kom... Op deze stralende ik... zaterdag. Ja. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja, een oogcafé in Zandvoort. Ja. Ja. Wat, wat gaat dat betekenen? Nou, dat weet ik niet. Je weet het dat, niet? Uh, nee, ik ben natuurlijk... Uh, uh, begonnen met het idee... om te kijken of het belangstelling voor is. Ja. Uh, toen ik... Uh, ja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 Nee, we zullen niet verdrinken, maar we krijgen natte voeten. Wat als later nu weer? Maar op mijn plek, hier in de zon, waar alles anders is en al de dingen die heen, niet meer belangrijk zijn, en de wee moet wegblijven. Wat als later nu is? Dus de stormen niet de stilte, dagen moe en nachten wakker, maar van moe zijn krijg je niets en het krijgt ons niet onder. Nee, niet bitter of baroeits, maar we worden langzaam wakker. Het lijkt het later nu is.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 Maar andere mensen kunnen natuurlijk ook, als ze dat willen... de tips op onze site lezen Precies. en ons eventueel bellen voor wat advies. Dat is natuurlijk altijd prima. En ja, we willen dat iedereen natuurlijk zo veilig mogelijk goed oud kan worden. Ja, ja, zeker. moderne techniek is mooi, maar is even zo goed ook gevaarlijk... als je er niet op de juiste manier mee omgaat... en als slechte mensen de invloed op krijgen zonder dat je dat in de gaten hebt.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 Nou, Die, vind ik vind dat je wel over smaak kan kiezen Ja, maar het, werkt, het helpt alleen niet. Ja, nee. Je kunt erover twisten, maar je komt er toch niet uit. Dat is ja. zeker waar. Wat, wat ja. vind je van het dorp nu? Vind je het, uh, ben je nog steeds tevreden over wat er in het dorp gebeurt? Of zeg je van, nou, ik, ik, ik zou best ja. wel wat dingetjes anders willen zien? Ja, dat wordt.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 Hey, je zal nooit om een praatje verlegen zitten. En uh, er zullen genoeg momenten zijn dat je eventjes uh, contact kan krijgen met mensen hier in het dorp. En hey, heb je hebt natuurlijk je familie hier ook uh, wonen. Ja, want uh, mijn zoon Bas die, uh, die exporteert nog de, de, de hallen, hè, de automatenhalen dus. Die, uh, van het casino. En daar hebben we hebben uh, nog een paar van een aantal drie in uh, Zandvoort en uh, nog één in uh, Amsterdam.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 Nou, Heino, of Leo, dankjewel voor je gesprek. Uh, ik wens jou een zondig weekend. En uh, wij komen elkaar vast weer tegen in het dorp. En dan uh, ja. maken we even een praatje. Misschien ja, is dat wel een wel goed idee. Ik moet mijn schouder tikken, want ik moet je goed herkennen. Ja, precies. Dat ga ik nu ja. wel voor zorgen. Dat is prima. Ja. Ja. Oké, okay. <laughs> okay. dankjewel Leo. Fijn weekend. Ja, Oké, okay. dag.